Het ontwerp werd als een bijlage meegestuurd met een kamerbrief... en stond ook op de site van het ministerie. Toen een journalist van het AD het ministerie daarop wees... werd het gevangenisontwerp van de site gehaald. De AD schrijft dat de plattegronden van de nieuwe gevangenissen... Bonaire een goudmein, goudmijn voor criminelen zijn... omdat ze daarmee eenvoudiger kunnen ontsnappen. Het ministerie wil die conclusie niet onderschrijven. SOA AIDS Nederland slaat alarm over thuistesten voor geslachtziektes... Via internet worden steeds meer van deze zogenaamde SOA-testen verkocht. Maar de uitslag is niet altijd betrouwbaar omdat ze verkeerd worden uitgevoerd of omdat een test voor de verkeerde SOA is gekocht. Vooral testen waarbij de uitslag thuis kan worden afgelezen zijn onbetrouwbaar. Volgens een hoogleraar is het beter om een test te kopen die je moet opsturen naar een laboratorium. SOA Eets Nederland wijst erop dat een huisarts of de GGD het beste in staat is een SOA op te sporen. De Nationale Politie gaat een pool samenstellen van advocaten die schietende agenten moeten gaan verdedigen. Korpschef Bouwman zegt in het AD dat hij tot nu toe niet erg tevreden is over de juridische bijstand. In juli kreeg een agent nog een zelfstraf van twee jaar voor het neerschieten van iemand in een vluchtauto. De advocaten krijgen onder meer schiettraining om beter te begrijpen wat schieten inhoudt. Het weer vandaag geregeld zon met vrij veel sluierwolken in het binnenland tropisch warm 30 tot 32 graden.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zee. Zandvoort en zomer Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 Down. And if my love was just a circus, you'd be a clown.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 Enigszins onder curatele van Daniel Leffert... maar hij draait vandaag zelfstandig. Als het goed met een klein toeziend oogje van Daniel Leffert. Redactie van dit programma was in handen van Yvonne Roosendaal... Gert van Kuik en Gerry Rutte. En de laatste tekende ook voor de eindredactie. Programma voor vandaag. Nou, Zoals ik net al zei... we gaan praten met niet Meijer, burgemeester van Zandvoort... En uh, die wil wat vertellen over wat actualiteiten. Dingen die zich zo in onze gemeente hebben voorgedaan de laatste week. Daarna uh, gaan we praten met Roy van Buringen over uh, de kofferbakmarkt. Uh, en uh, Roy heeft uh, een nieuwe activiteit die hij graag wil aankondigen. En dan als laatste voor de, de pauze gaan we praten met uh, Andy Vreeman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 En wij sluiten af met de Place du Tetre. Nelleke de Blauw uh, komt ons daarvoor alles over te vertellen. Het is de zesde keer al dat het Place du Tetre wordt gehouden in de ja. pasta. Goed, dat is het programma. Maar we zouden beginnen met uh, meneer Meijer.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 als je langs de zee ja. kijkt. de hout ja. als je daar langs zandvoortselaan ook heet. de hout vind ik helemaal intriest. de hele ja. oude bomen ja, nou ja goed, gewoon dat was even een vraagje van nee, nee en, en, dat, en dat toont ook maar weer hoe indrukwekkend gewoon de natuur in alle opzichten in dat opzicht is en dat je daar absoluut respect voor moet hebben ja nou, dat ja, weten we als kustbewoners denk ik als geen ander ja. ja. hoe het stormt ja. hier nou eenmaal wat vaker ja. niet alleen uh, met de wind maar ook nog anders sinds wel eens ja. uh, dus, dus je ervaart dat ook ja. en dat leert je ja. dat, dat aspect op te blijven ja. behouden. Ja. Goed nou over die storm gesproken misschien een storm in een glas water. Een, een beetje verwarrend verhaal over de Chin... -chin.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 Althans, dat zijn nu de veronderstellingen. Door de eigenaar en de eerste leidinggevende van de Chin. escalerende en ernstige zaken voorgedaan. Dat kan gewoon niet.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 daardoor negatief maakt. Hè? Ja. Want dat is wat ontstaat. Je wilt daar een positief ontspannen sfeerbeeld houden. Ja. En niet een negatief gespannen sfeerbeeld. Ja. Daarom grijp je in. En als je de volgende dag door om de tafel gaat zitten... en je ziet dat die ondernemer ingrijpende maatregelen neemt... en je kunt dan redeneren dat dan het veiligheidsrisico... aanzienlijk beperkter wordt... dan heeft het geen zin om zo'n maatregel nog langer te handhaven.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 Uh, wat ook uh, niet al als norm of maatgevend moet worden beschouwd. Ik beschikken. begrijp een beetje uit uw woorden dat je bijna gaat zeggen dat het wat meer in de persoonlijke sfeer lag.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 Nou, het hoort wel bij een dat openbaar komt... instituut. Ja, maar... Dat is, dat de, is... de andere kant, hè? Wij hoeven niet te weten, als daar persoonlijke dingen mee uh, spelen, dan hoeven wij dat niet te weten. Uh, nee, in die, is die zin is idee. dat denk ik niet nodig. Dat kun je in algemene termen beschrijven. Maar zodra er veel onbegrip gaat komen, is vaak de enige ja, ja. oplossing. Dan leg je alle details neer. Daarom maar u ook, dat gaat komen. Ja, daarom ja. vraag ik u ook om daar eens over ja. te praten. Dat, uh, ja. Ik vond de berichtgeving uh, tot nu toe enigszins vaag. En het is uh, ja. duidelijk fijn dat u dat helder heeft gemaakt.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 Lastig, hoor. Ja, dat is, dat is een van de moeilijkste dingen ja. denk ik ook bij mezelf. Maar dat, dat maakt hem ook zo uitdagend. Want met wie ik ook praat, je hoort altijd wel dat mensen dat herkennen. Dat als ze zichzelf in die situatie zouden ze ook liever die vrijheid nog ja, willen hebben. Ja, dat is ook zo. Ja. En, en niet uh, dat te snel al gelijk in een hokje plaatsen. Ja, ja, ja. En, en dat maakt, hem, vind dat ik ook heel uitdagend om te doen. Ja. Want we moeten echt naar andere oplossingen gaan zoeken. Ja. En, en dat is ja, spannend. Ja, ja. oké. Okay. Goed. En tenslotte uh, hebben we het nog even over de straatmuzikanten. Mijn persoonlijke. Was het een zegen. Wat dat was ik op een zegen? terrasje kan zitten zonder verplichte muziek. Ja dan verplicht betalen, bijna. Heeft u dan, verplicht betaal, verplicht heeft u het dan over... Ja, nou, verplicht betalen uh, nou, vind ik... Nou, bijna wel. Ja, nee, nee, ben, ik, ik reageer op wat u zegt, uh, hoor. Nou, er wordt soms ook bijna non-verbaal wel wat druk uitgeoefend. En ja. dan weer over de grens, ja, ja, vind ja, ik, ja, onmiddellijk. Ja. Ja, um, ja wat, je, uh, wat je daaraan ziet, is dat... Uh, we hebben allemaal onze eigen muziek en zangvoorkeur. Ja.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 helaas Want ja, soms voegt het ook toe heeft aan de, de levendigheid ja, ja, ja. toegemeten gekregen ja, nou. dan een <laughs> andere keer in ieder geval maar even de twee actua drie actualiteiten ja. waar we toch graag uw commentaar op willen ja. horen met Prima. als uh, verbinding eigenlijk overlast hè? een mm -hmm. beetje al het ja. onderwerp dat ja. was toch wel een ja, beetje... en, en uh, de, uh, overlast is eigenlijk het woord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 Dank u voor uw komst op uw vrije zaterdag. Ja. Graag gedaan. Dank. Ik ga van de zon genieten. Ja, en ik hoop okay. de luisteraars okay, ook. Dank je wel. En een plezierig programma. En wij gaan door. luisteren naar de Beatles. Hij heeft niets met u te maken. Ja, om goed om de heel. Wat zeggen. Nou ja, daar is hij Ja, we zijn uh, even met een klein technisch <laughs> probleempje bezig. Maar uh, u houdt uh, de muziek natuurlijk van ons te goed. Technicus is uh, heel druk bezig. Om uh, de muziek gestart te krijgen. Okay. kan ik van draaien? is <laughs> de ja. The yeah, a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 De, de kofferbakmarkt, ja die zitten weer aan te die komen, die zitten weer aan te komen, ja, ja. en uh, gaat goed, hè? Ja, het gaat heel goed. Ik had eigenlijk uh, een heel groot plein moeten hebben, want uh, ik had ja. uh, wel drie keer vol kunnen zitten. Oh, oh ja. Ja, ik heb uh, de afgelopen vier dagen heb ik, uh, heb ik vijftien telefoontjes elke dag gekregen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 Het, uh, ja, echt, ja. ja, ja, ja. Ja, niet iemand die een ramspartijtje bij een failliete fabriek opkoopt... en die dan bij jou uitvindt. Nee, dat is niet nee, nee, de bedoeling. nee, het is niet de bedoeling. Nou, maar, toevallig had ik vorige maand had ik, uh, een meneer die allemaal badkameronderdelen had. En ja. ik vond dat ook gewoon een keer leuk. Dus ik heb Jokie. gewoon overlegd met die meneer van wat heeft u? En is het tweedehands of is het nieuw of ja, wat dan ook? Ja. Nou, hij had wat nieuwe dingetjes, maar ook tweedehands. Ik zeg, nou, komt u dan een keertje proberen. En wie weet vinden wij wat en dan komt u gewoon... Uh, Vaker. Ja. Nou ja, dat was nou een heel leuk dingetje. En zo gaat het in overleg. Ja, ja. Oh, dat is mooi. Ja. Ja. Ja. Maar uh, is nu uh, is dit nu de eerste? Of Oh nee, dit nee, tweede? Je hebt de tweede. De derde Ik derde heb al? ik mocht er dit jaar zes doen. Dus uh, ja, dus uh, ja. Je zou eigenlijk de volgende serie een ander groter plein moeten hebben. Eigenlijk aan. wel, eigenlijk wel. Maar het gasthuis het of, zou wel kunnen, maar het Gasthuisplein ligt wel in mijn hart. Dat is en is. ik zou niet eigenlijk niet van het Gasthuisplein afscheid willen nemen. Nee. Ik zit wel op andere. ik heb wel nog een andere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 Hoeveel plekken ik zou verhuurd kunnen hebben, dat zijn er honderd. Roy, ik heb iemand gesproken die had een stalletje op het circuit was het vorige week of zo was er een rommelmarkt. Ja. Twee weken geleden. Ja. Er kwam geen mens. Nee. Is ja, het, dan, te ver. Sta, het is te, ja, ver. Het is te ja. ver, denk ik. En, en wat, wat, wat heel erg. Uh, wat ook een uh, probleem. Kijk, er gaat mijn telefoon weer. Dit is al de zesde weer, vandaag. Weer een uh, maar. Um, <laughs> maar. Um, maar um,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 Voor Zandvoort in ieder geval wil ik op het Gassersplein blijven. En, en uh, ja, het, heeft zeker... maar het, het heeft de charme. Ja, misschien en... is het inderdaad leuk als je het kleinschalig hebt. Ja, en, wilt. en, en ik heb als het te groot ook, wordt, dan. Ook um, een keer gekeken voor, nou, is het misschien leuk om naar de kleine krocht te gaan. Dan heb je lekker de, door, de doorloop uh, van het Raadersplein naar het Gassersplein? Ja. dat is een mogelijkheid. Alleen uh, de kans um, dat het. Uh, de,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 dit keer was het zo dat, alleen, dat ik heel veel. Normaal zie je heel veel Zandvoorters ook ertussen lopen. En dit keer was dat niet. Nee, nee, Toen had je nee. alleen maar toeristen. En dat merkte je ook. Het was wel wat minder. Maar iedereen was wel blij met zijn verkoopresultaten. Ja. Om het zo maar ja. te nou, zeggen. Ja, en uh, dan is er een nieuwe activiteit. Ja, het die is in ieder geval ons... ook morgen de kofferbakmarkt. Dat is ja. misschien wel handig ja. Ja, om ja, te vertellen. Even, ja. Van 10 tot 4.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 En daar kan u inspreken en dan bel ik zo spoedig mogelijk terug. Roy dat leek net heb, een voorspel, maar... In ieder geval al wat extra publiek van mensen die al er zijn voor de historische Grand Prix hè, de uh, volgende dag. De 28 e niet, dat is het weekend daarvoor. De, de, de historische Grand Prix is toch 29 uh, nee, augustus? Uh, uh, vergis ja? ik me nou, ja. Oh, nou, so ze hebben hier 29 dan augustus, is de, augustus in het dorp. Dan maak ik een datum bekend waar de gemeente denk ik uh, in de war is. Want ik heb hier 21 augustus staan dat het niet akkoord was vanwege de opening van de historische Grand Prix. De opening in het museum. Oké, dat is het verschil. Maar de dorpsronde van de historie is de 29. Oké, nou dus dan heb je een extra mensen in ieder geval. Dus nou, dat is helemaal meneer Drommel zijn historische strandtent daar wil neerzetten, als hij af te bouwen is. We kunnen kijken wat er mogelijk is. Want het zou wel heel erg leuk zijn ook inderdaad het museum bij te betrekken. Het moet zand zijn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 Wat leuk zou zijn, shampotjes. Dat de mensen sham hebben gemaakt. Of, of uh, bijvoorbeeld, er uh, is een Sandvoortdrankje, ja, Sandvoortdruttetje, geloof ik. Ja, ja. Uh, nou, dat zou daar zeker op die. Uh, honing, misschien. Honing, het kan ja. allemaal ja. plaatsvinden. Of echte duinarepotjes. Oh ja, is toch grappig? Ja, ja. ja daar dat, zeker. Is, dat is echt leuk. Ja. Of een palingroker. Of, Bramen. of uh, Nou ja, dat gebeurt er regelmatig. Of, of een, vis, uh, een visbedrijf die uh, haring gaat verkopen. Allemaal leuk, allemaal mogelijk. Nou, kijk. Nou, uh, mensen kunnen zich al inschrijven. Ja, ja mensen dus. kunnen zich in ieder geval informatie Heb je vragen je net genoemd, uh, ja, via onze website. Ja, herhaal de events.nl. Oké. Okay. En anders op het telefoonnummer 06-19-42-70-70. En uh, ja.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 His grin is keeping.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 doet dat al vanaf zijn dertiende, dus uh, kan niet missen, die ja, ja. is natuurlijk opgegroeid in circus ja, Tony Boltini, wat veel oudere mensen absoluut moeten ja, kennen. Ja, ja, ja. En want zijn, zus, zijn moeder was de jongste zuster van Tony Boltini. Ja, dus. Ja. Ja. ja, het is eigenlijk allemaal één circusfamilie, geloof ik. Hef, ja, wel heel veel, ja, ja, ja. Ja, ja ik kan nog wel... Uh, er komen veel, van de, Sarasani, ja. veel van de huidige mensen die in het circus wat doen, die hebben daar ook inderdaad altijd al, die hebben daar een start gemaakt. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar geen wilde dieren, hè? dan mag dat ook niet. Eh, dat mag nog steeds. Uh, officieel is er nog nee. steeds geen verbod voor wilde dieren. Nee. Alleen wij hebben ze niet genomen omdat wij dan een contract met een domteur aan moeten gaan. En als de overheid het ieder moment kan gaan verbieden, dan is dat verdraaid lastig. Want dan zit je met een contract waar je handtekening onder staat. Dus vandaar uh, dat wij dus uh, doen met... Uh, maar sowieso, wij doen het altijd met de dieren die, uh, die, die, die, die netjes... Wij houden ons netjes aan de wet. En we zijn een Nederlands circus. We moeten ook gewoon netjes btw afdragen, loonbelasting betalen.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 Acrobotiek, clownerie en echt in diverse variaties. Uh, ja, ik, ik zag een uh, fotootje in uh, gezellig familie uh, in, de, in Zandvorse ja. Courant ja. staan uh, van drie mensen acrobaten met zo'n nee, uh, zo wip. Ja, met zo'n springplank met en zo dat springplank, soort dingen. Plank, dus dat, ja. zijn, dat zijn uh, ja, allemaal artiesten die, uh, die op die manier, uh, die manier werken. Er zit een Chinese mastnummer in, er zit ja, echt van alles binnen. Er zit een uh, leuke Hollandse dame in die hoog door de, door de tent uh, zweeft. En, uh,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 En zaterdag twee voorstellingen per dag... namelijk om drie uur smiddags ja. en om half acht s avonds. Ja. En volgende week zondag de negende is de laatste voorstelling... die smiddags begint om twee uur. Ja. En, en de matiné, de middagvoorstelling... is die anders dan de avondvoorstelling? Nee, er zit dus geen verschil in. Voor kinderen? of, of... Nee. nee, er zitten kinderen kinderact in.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 57. 303. 93. 93. Goed, als u belt naar Zandvoort 023 57 30 393. En u meldt zich aan, dan uh, maakt u kans op een uh, vrijkaart of een gratis toegangbewijs in ieder geval. Ja. Okay. Leuk. ja. Hoe lang duurt uh, de, de voorstelling? duurt voorstelling. Ongeveer anderhalf uur.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 Niks aan de hand daar, dus ik verwacht nee. ook niet zoveel problemen nee. mee. Nee, ze zijn erop gebouwd, hè? Die ja, ja, zeker. Oké. Okay. U bestaat nu vier jaar? Nee. Ja, vanaf Elf. 2011 zijn ja. we met dit Circus Renaissance gaan reizen.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 Als u nu zo aankomt als Circus in Zandvoort, uh, u zegt we zijn op uh, Paddock C of Parkeerterrein C op uh,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 En dan doen we het op die manier. Dan hoeven we niet uh, allemaal mensen naar de studio te sturen om kaartjes nee, op te dat halen. Nee, dus nee, nee, dat, te en dat, per ja. post versturen is ook weer lastig tegenwoordig. Want die post is ook niet zo snel nee, die meer die als dat ze zeggen. Dus in dit geval is de makkelijkste manier van ja, ja. werken. Ja, okay. nou, ja, ja. Ja. Nog even voor alle duidelijkheid. We praten over de voorstelling van zaterdag 8 augustus om half acht s'avonds. Daar geldt uh, het aanbod voor. Voor Daar de eerste Tien bellers. Oké, dat is duidelijk. Is er nog iets wat u ons ja, wilt Ja, natuurlijk vertellen? wil ik nog wel het nodige krijgen. Ja, de kwijt, de er is nou, de dus dus. snel de kans om op de radio wat <laughs> te vertellen. Dus ja. Ik wil als eerste even onze website noemen. Dat is www.circusrenaissance.nl Op die website kunt u al direct kaarten kopen.